De fracties van VVD en PVDA vergaderen op dit moment over het concept regeerakkoord. Partijleiders Rutte en Samson werden het de afgelopen dagen eens. En de fracties krijgen nu de gelegenheid om te zeggen wat ze ervan vinden. De fractieleden mochten het akkoord vanochtend vroeg lezen, maar ze wilden er inhoudelijk weinig over zeggen. Vanmiddag praten Rutte en Samson weer verder. En dan gaat het ook over eventuele veranderingen die de fracties willen aanbrengen in de afspraken. Mogelijk wordt het regeerakkoord later vandaag gepresenteerd. PvdA-leider Samson voor de fractievergadering. Ik ben trots op het bereikte resultaat, maar we gaan het nu voorleggen aan de fractie en bespreken. En dat is altijd een heel belangrijk en spannend moment. We hebben zondag elkaar gesproken, Mark Rutte en ik, en gezegd inderdaad, uh, dit moesten we maar doen. En het PvdA-congres, waarin de afspraken moeten worden goedgekeurd, is waarschijnlijk komende zaterdag. Partijvoorzitter Spekman. Vanavond hebben we bestuurd, we gaan besluiten of het definitief uh, aanstaande zaterdag is personeel van Rijkswaterstaat is weer aan het werk gegaan in de Triltoren, het kantoorgebouw langs de A12 bij Utrecht, dat in juni werd ontruimd, omdat medewerkers het voelden trillen. Die trillingen werden veroorzaakt door de bak van de glazenwasser die op dat moment aan het werk was, zo bleek na onderzoek. De 1500 mensen die in het pand aan het werk waren, moesten de afgelopen maanden in een ander gebouw aan de slag of ze werkten vanuit huis. 600 medewerkers zijn in het lage deel van het kantoorgebouw aan het werk gegaan. En de rest van het personeel kan waarschijnlijk begin januari terug. Israël heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Er werd een raketinstallatie getroffen en twee andere terreurdoelen meldt het leger. De aanvallen volgden op raketbeschietingen vanuit de Gazastrook op Israëlisch grondgebied. Donderdag werden Hamas en Israël het nog eens over een staakt het vuren. Gisteren was het informele bestand ook al gebroken. Israël voerde een luchtaanval uit en doodde daarbij naar eigen zeggen een Hamas militant. De Amsterdamse advocaat Bram Moscovici is met de belasting een schikking overeengekomen over de boetes die hem waren opgelegd. Dat zou hij aan persbureau ANP hebben gemeld. De Belastingdienst had Moscovici in totaal 400.000 euro boete opgelegd wegens belastingontduiking. Over de hoogte van de schikking wil de advocaat niet zeggen. Volgens Moscovici is dat zo afgesproken met de fiscus. Dat het weer nog op de meeste plaatsen bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt 7 tot 11 graden. Morgen een enkele bui, maar ook zon. En dan is het een graad of 10. Nu bij Aarwis Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien. Tot 200 euro korting op de beste multivokale glazen. Maar mocht Auwies Groeneveld voor u nu net te veraf zitten en is het huis op die wel dichtbij, dan heeft u geluk, want ook daar krijgt u tot 200 euro korting. Ik ben Anita Witsier en heb reumatoïde artritis. Dat is een vorm van reuma. Extra bewegen is goed voor me, alleen lukt het niet altijd door vermoeidheid of stijfheid. Maar als het wel kan, dan loop ik de lange route als ik mijn hond uitlaat. Extra beweging zit al in de kleine dagelijkse dingen. Kijk voor tips en informatie op reumafonds.nl. Bewegen helpt bij reuma. Ondernemers Nederland moet ruimte krijgen om te groeien. Meer ruimte nodig? De Fiat Scudo Actual is efficiënt qua ruimte en prijs. Nu voor 12.995 euro, inclusief airco en 2,9% financiering. Fiat Professional. We houden het liever bij de feiten. Let op. Geld lenen kost geld. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO. De online video met onze specialisten van het Expert Center. Zodat u niet alleen weet wat er speelt, maar vooral wat dat voor uw beleggingen betekent. Bekijk de video van deze week op abn.amro.nl/slash beleggingsupdate. Dat is beleggingsadvies anno nu. ABN Amro, de Bank anno nu. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van. de natuur? Dan zaterdag 3 november naar de Natuurwerkdag. En leef je samen met meer dan 10.000 andere Nederlanders uit in het landschap. Kijk voor activiteiten bij jou in de buurt op natuurwerkdag.nl. Leef je uit. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN Amro, zodat u niet alleen weet waarom de energiesector kansen biedt, maar vooral met welke beleggingen u daarvan profiteert. Bekijk de online video op abnamro.nl/beleggingsupdate. ABN Amro, de bank anno nu. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Voetbalclubs van Noorwegen tot Italië schijnen het te doen. Uitslagen van wedstrijden manipuleren om gokkers aan geld te helpen. Maar niet in Nederland. Tenminste, dat zou blijken uit onderzoek van de KNVB. Grote kans is dat dat echt waar is, vraag ik aan Iwan van Duren. Hij schreef het boek Voetbal en Mafia en houdt zich al jaren bezig met malversaties in die wereld. We gooien met z'n allen een hoop spullen weg. Dat komt ook omdat je niet weet waar je bijvoorbeeld met een kapotte transistorradio naartoe moet. Waar je die moet laten repareren. Nou, in een repaircafé in Maidrecht bijvoorbeeld. En er zijn er meer. Martine Postma stond aan de wieg van deze cafés... die inmiddels een plekje hebben veroverd in de duurzaamheidstop 100. En James Bond zelf heeft geen reclame meer nodig. Maar hij helpt wel een flink aantal bedrijven aan een podium. Welke dat zijn, horen we zo van Charles Bormans. En wilt u puur en zonder opsmuk? Surf naar gids.fm. Mark Rutte en Diederik Samson zijn eruit. En dat in een ongekend hoog tempo. Het wachten is op de officiële presentatie van het regeerakkoord. Een akkoord dat, zoals inmiddels wel duidelijk, de burger geld gaat kosten. Maar ook voor sommige politici zijn er pijnpunten. Hier zit Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Een van de grootste verrassingen is dat het VVD-kamerlet... Janine Hennes-Plasgaat minister van Defensie wordt. Nou, dan gaat mijn gedachten onmiddellijk uit... naar haar ijverige VVD-collega Hans van Balen... Die werd voor zover ik me kan herinneren, in 2010 ook al gepasseerd voor die functie. En nu weer. Snap je dat? Ja, ik snap het wel. Maar ik vind het wel heel erg uh, jammer voor Hans. Want uh, die had er ongetwijfeld op gerekend. En het leek ook een heel mooi duo te worden. Frans Timmermans en Hans van Baal kunnen het uitstekend vinden samen. Um, maar en misschien was dat ook wel uh, juist een valkuil... Uh, was men bang voor een sterk duo daar. Van weinig... Stemmermans de beoogde minister van het Buitenlandse zaken. Precies, Spraken. ja. ja. Uh, maar Hans Balen heeft vooral gewoon pech gehad. Er zitten daar, uh, de, de moesten vrouwen in het kabinet. Uh, Hennis uh, is een prominent Kamerlid. En uh, hoe het, uh, Rutte zal gedacht hebben, ik moet toch die drie vrouwen hebben. Laat ik Hennis Plaschaat uh, op de Defensie zetten. Toen breek ik ook nog een, een traditie, weet je wel. De eerste vrouw de Defensie. Dat komt natuurlijk heel erg goed over, krachtig over. En het voordeel is dat ze doorheen Kamp gecoacht kan worden op die, op die plek. Want uh, Kamp heeft dat gedaan en gaat nu op een andere plek in het ministerie... namelijk op economische zaken. Maar die zal Plasgaard ongetwijfeld begeleiden. De VVD heeft dan met schulds, met Plasgaard en met Schippers... drie vrouwelijke ministers. De, de PvdA komt tot twee, Jet Bussemaker en Liliane Ploemen. En Samson heeft in december nog de keiharde toezegging gedaan... Uh, dat met de PvdA zeker 50% uh, vrouwen in het kabinet komen... Het lijkt mij niet helemaal waar, die toezegging. Nou, ik denk dat hij uiteindelijk zal zeggen. Let op de staatssecretarissen. Dan hebben we uiteindelijk toch uh, ongeveer 50%. Ik bedoel, ze hebben twee of drie staatssecretarissen, vrouwelijke staatssecretarissen op het oog. Ze komen met twee ministers. Uh, dus ik denk dat dat de verwijzing zal worden. Voor de rest had hij te maken met een aantal mensen die ook een plek moesten hebben in het kabinet. Denk aan Plasterk en aan Timmermans. Belangrijke fractieleden, al lang in de fractie gezeten. Minister geweest, tenminste staatssecretaris geweest, Timmermans, minister Plasterk. Die moest gewoon het kabinet in. En dan ook nog Ploemen, Die wordt minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Die lag volgens mij niet zo goed in de partij. Uh, heeft hij die benoeming uit het vuur gesleept? Op welke manier is de vraag? Nou, ik denk dat de afweging is geweest... Dat Kijk, Ploemen is niet zo leuk weggegaan... omdat ze op de dag van haar vertrek als voorzitter... wat overhaast leek... Uh, zei ze in een interview dat Cohen te, te, te weinig zichtbaar was. En dat was wel zo. Dat vond iedereen in de partij ook. Alleen, dat, zeg je, dat hoor je dan niet te zeggen op zo'n moment. En dat gaf veel gedoe. Um, maar de fractieleden vonden dat ook. Ze verwoorden gewoon wat de fractie vond en wat de fractie niet kon zeggen. Dus dat, was eigenlijk, dat is geen pijnpunt voor haar. En het voordeel is dat ze enorm uh, internationale ervaring heeft... voor een NGO heeft gewerkt, dus ze kent wel die wereld. Maar haar ploem is wel een minister op wie je uh, als media je wel kunt verheugen... want ze is wel redelijk uitgesproken... en ze maakt ook wel eens een foutje in een interview. Ik verwijs me weer naar dat interview uh, over Cohen. Dus bedoel, ze moeten er wel in de gaten houden, Het is best wel een risicofactor... Het is een ontzettend leuk vrouw, uh, maar uh, soms wat loslippig. Lodewijk Asje, die wordt vicepremier en krijgt sociale zaken. De PvdA, uh, wethouder uit Amsterdam, die mag dus uh, de aantasting van het ontslagrecht en de WW gaan verdedigen. Dat is tenminste de bedoeling. En de vakbonden die hebben al aangekondigd dat ze dat niet gaan pikken. Kun je zeggen dat als je naar de moeilijkste post heeft toebedeeld gekregen? Ik denk dat je dat rustig kunt zeggen. En uh, daar zit een ver interessante kant aan. Want het is uh, opmerkelijk hoe die met Hosanna-groep uh, wordt uh, binnengehaald. De nieuwe verlosser uit Amsterdam hebben we het kabinet ingekregen. Ongetwijfeld onder druk van, uh, van Samson ook, die dat wel wilde. Uh, maar ja, of dat nog steeds de verlosser is over een half jaar, ik uh, waag het te betwijfelen. Want hij moet inderdaad die WW-duurbekorting uh, gaan verdedigen. Hij moet uh, waarschijnlijk ook op die waaiong uh, gaan snoeien. Dus die uh, sociale werkplaatsen, daar moet er al een miljard af ongeveer. Uh, er komen allemaal heel vervelende dingen, moeten uit zijn uh, handen komen. Het voordeel is alleen dat hij dat hij kan zeggen. Ik heb die onderhandelingen niet gedaan. Ik voer uit wat uh, Dijsselbloem en uh, Blok en te tweede natuurlijk, tot het kabinet. Ja nee, wel, maar goed, hij is vicepremier. Hij, hij is dus grotendeels verantwoordelijk. Maar soms kan hij toch zeggen: van ja, het is, ik voer er gewoon uit wat we hebben onderhandeld. Op zich is dat ook opmerkelijk aan die keuze, dat hij dan vicepremier wordt en niet. Dijsselbloem, die overal bijgezeten heeft en op financiën zit, wat normaal de plek is voor een vicepremier. Maar goed, deze man heeft een zware portefeuille op sociale zaken, moet heel veel vervelende dingen gaan verdedigen en uh, ja, is dan uh, deelgenoot geworden doordat hij die zware positie in het kabinet heeft. Ik herinner me nog een staatssecretaris van de PvdA, Elsker Terveld. Die moest ook allerlei vervelende dingen gaan verdedigen. Ja, die vertrok ongeveer dan toch uit uh, Den Haag. Ja, dat was heel pijnlijk. Uh, maar goed, van Ascher is, is het wel bekend dat hij, hij heeft natuurlijk een goede uitstraling Hij heeft durf. Hij heeft ook wat. En hij heeft een brandbrief gestuurd naar het kabinet over de gevolgen van de bezuinigingen op het sociaal gebied. En die moet hij nu zelf gaan uitvoeren. Ja, nou dat is de pijnlijke kant eraan. En uh, de financiën in Amsterdam zijn ook niet enorm op orde. Maar er staat tegenover dat hij in het onderwijs daar, dat er 55 slecht presterende scholen waren. En die heeft hij wel in het gereel gekregen. Dus dat, dat, hij kan wel echt iets doorduwen. De Wallen-aanpak, uh, het uh, terugbrengen van de prostitutie in Amsterdam. Daar heeft hij ook uh, harde stappen genomen. Terwijl die hele, uh, al die mensen op de Wallen daar enorm verzet tegen boden. Volgens de laatste peiling van Maurice de Rond. staat de PvNA inmiddels al op vijf, zeven zetels verliezen. En de VVD levert er drie in. Is dat een ontwikkeling die zich door zal zetten? Uh, zal de PvdA het meest moeten betalen voor dit regeringsakkoord? Dat mag je wel verwachten. Ja, de SP gaat natuurlijk uh, op al die punten. Um, dat op alle slakken zout leggen, zeg maar. En er zullen wat, heel wat slakken voorbij komen. Dus de Partij van de Arbeid gaat het moeilijk krijgen... om dit verhaal goed te verdedigen. Ik denk dat ze vooral zelf het initiatief erin moeten nemen. Dus veel naar buiten gaan uitdragen. Na deze radiostilte moet er maar een radiogolf komen. Dus veel naar buiten toe en veel vertellen... van wat ze dat nou precies gaan doen. En uh, dan is het heel interessant hoe het congres erop gaat reageren. Hoe eerst vandaag de fractie reageert natuurlijk. Maar ik denk dat daar geen probleem ligt. Dat het daar wel doorheen komt. De Even naar het congres, dat is belangrijk. Ja, dat wordt heel belangrijk. en het is zaterdag uh, waarschijnlijk, hè? Dat is zaterdag, daar mag je vanuit gaan. En uh, uh, voor die tijd zal om dat verhaal ook wel naar buiten toe brengen. Uh, en dan is de, de, de vraag hoe zij reageren bij het PvdA-congres. En dan kan de, uh, het kabinet gepresenteerd worden op het bodest van de koningin. Op welke dag? Nou, dat heb ik je maandag al, of vrijdag al gezegd. Ik blijf dag erbij. na de Amerikaanse verkiezingen zijn. Ja, dus Rutte 7 november. Gaat, Rutte gaat naar Turkije, die is, komt 7 november terug... Uh, ik denk dat op 8 november dat uh, kabinet op het bordet staat. Wie zit er vanavond met Paul Witteman? Dat kan ik je helaas nog niet vertellen. Maar je mag ervan uitgaan dat er ofwel iemand zit uit het regeringskamp... of, of uh, iemand uit het oppositiekamp, Want we zullen natuurlijk wel een uh, politiek onderwerp maken vandaag. Peter K., hartelijk dank. Robert-Jan Boy is verslaggever en die heeft een staafmixer in zijn hand... in plaats van een microfoon. Waarom, Robert-Jan? Ja, goedemorgen Felix. Even de illustratie. Uh, het is een staafmixer. Hij heeft met het onderwerp te maken. En dan kan je melden, hij is kapot. Ja? Dan ja? heb je er helemaal niks aan. Dan koop je een nieuwe, dat denk ik. Je... Of niet? Ja, maar dat is juist het punt. Een nieuwe koper zou je kunnen doen. Maar dat is net niet de bedoeling. Want hij is wellicht nog goed te repareren. En dat gaat normaal gesproken niet goed in een winkel. Want dan wordt er gezegd van, joh, je kunt beter een, een nieuwe kopen voor veel geld. Maar dat kun je wel doen in een zogenoemd repaircafé. Dat is een initiatief van Martine van Os. En op zo'n plek komen vrijwilligers samen om kosteloos zaken te repareren. Dat gaat echt nou, van staafmixer tot, uh, noem maar op, uh, lampje. Uh, zijn er inmiddels 50 van in Nederland. En ik ben even wezen kijken in Meidrecht zonder staafmixer. Hier Wel door moet dan. het zijn. Hier moet het zijn. Ja. Het Repair Café. Ja, dat klopt. In Meidrecht. Ja. Ik helemaal heb me uh, helemaal... Ja, ik kon het even niet vinden. ben je kwalijk. Oh, de TomTom, -tom, die uh, was niet aan boord. De TomTom deed het niet goed. Oh, jammer. Dit is Martine Postmaas ik ja, goed ben, hè? Ja, klopt. Robert-Jan. Dag, Martine. Staat juist te praten met, met een met mevrouw... Een klant. Een ...die klant. met een probleem oh, okay. zit. Ik had een probleem. Wat is het probleem? Het probleem was ja. dat de cd-speler het niet deed. En toen heb ik het even laten checken. En toen blijkt dat hij het wel doet, dus ik hoef hem nog niet weg te gooien. Dat heb je soms, hè? Ja. Dan denk jij hij doet het niet... En dan, en dan kom je bij de dokter, ja, en dan de wijze van spreken, het hier, ja. en dan ja. ja, is het probleem van de, voorbij. Zo is ja. het, ja. Je, je uh, merkt bij de dokter pas wat er eigenlijk uh, aan de hand was... en hoe je dat kon verhelpen. Dat heeft zij nu geleerd. Zo komen we langs op het terrein van uh, het Repair Café. Ja, hier klopt. midden in een uh, woonwijk, dus in, uh, in Meidrecht. In Meidrecht, ja. Een glazen gebouw, zo aan de buitenkant. De buurtkamer staat erop. Ja. Dit is uh, in de buurtkamer wordt het Café meidrecht uh, georganiseerd. Maar misschien ja. moeten we even. We staan midden op straat. We staan midden op straat, we we straat. ja. We komen even aanlopen. Gevaarlijk. Oké. Nee, ik denk, goed, ja. misschien kan ik die, die Tom Tom wel laten repareren bij wijze van spreken. Ja, nou, ja, ja, tomtoms Tom Tom zijn lastig, want dat is zulke kleine. Uh, dat zit ook niet meer met, met uh, ouderwetse uh, draadjes en, en een uh, nee. zekeringetje en een schakelaar. Maar dat zit zo met een printplaat in elkaar. Dus dat kunnen ze vaak niet. Ja. Maar het is wel uh, vaak zo dat hoe ouder het um, uh, voorwerp, hoe beter repareerbaar het is. Dit laten wij even bezinken. Ja. Ja. Vorige keer heb ik een digitale weegschaal. Van lassen. En mijn buurman gaf uh, het, uh, hoe heet zo'n ding, een uh, boorapparaat mee. Er zijn nieuwe koolborstels, was ook niet waar. Knik ja. in de kabel. Oh, yes. Een nieuwe kabel ingezet. En, ja. ja. Kijk, hier staat een aantal tafels in de buurt achtige ruimte. Hoewel ik geen uh, bar zie, maar wel wat, uh, wat stoelen, bankstel daar. Daar kun je koffie krijgen. En midden in die ruimte een aantal. Hier, dat uh, gespannen kijkt naar een uit elkaar gehaald uh, apparaat. CD-speler. Uh, doet mij denken aan een cd-speler. Martin staat op zijn naamplaatje. Ja. Beweegt de lade. Jazeker. En is tevreden? Nog niet helemaal. Hij gaat al wat beter, maar het is nog niet wat het zou moeten zijn. Wie is Martin verder? Leg het even uit. Vrijwilliger? Uh, vrijwilliger, zeker. Bij de Rondevenen. En uh, ja... Gewoon geïnteresseerd dat mensen hun spullen kunnen brengen en kijken wat we kunnen doen. Ja, en van beroep? Uh, ik ben 65-plusser. Oh, maar vroeger in de elektrische wereld? <lacht> nee, nee. In de catering? Hobbyist. Ja, hobbyist, ja, maar ja, gewoon maar... geïnteresseerd in techniek. Ja. Dat zegt de meneer die de, de ja, CD-speler heeft aangeboden. Ja. Ja. Helemaal, ja. Ten, helemaal ten einde raad? Nee, nee, zo erg is het niet hoor. Maar het, het zou ontzettend leuk zijn als het uh, weer gerepareerd wordt. Beter dan een nieuwe koper? Ja, absoluut. absoluut, absoluut. Ja. En dan is dit ook goedkoper, neem ik aan. D dat weten we nog niet, maar oh. dat, dat neem ik aan. Ja, maar in eerste instantie gaat het niet om de prijs. De mensen die hier in het Repair Café komen... dat zijn over het algemeen niet mensen die um, anders op zoek zouden zijn gegaan naar een reparateur. Hm, hm. Omdat uh, een, een professionele reparatie is vaak duur is, omdat je arbeidsloon moet betalen. Ja. En als je het dan hebt over een... Um, apparaat van, van, dat in aanschaf 20 euro heeft gekost, dan hebben mensen dat er niet voor over. Dus dan is ja. het of een, uh, weggooien en een nieuwe kopen, ja. of het op een andere manier laten repareren. En die andere manier, nee. dat is, uh, kan het Café zijn. Ja, Het is natuurlijk steeds moeilijker om wat te laten repareren, laten we wel zijn. Ja, ja want uh, de spullen worden niet altijd meer gemaakt om te repareren. Dat is ook jouw frustratie, dat je hieraan bent begonnen van, joh, wat is het voor consumptiemaatschappij? Dat alles wel ja. weggegooid wordt en dat je uh, geen kans meer hebt om te repareren. Ja, dat is zeker een, een deel daarvan. Ik vind dat. Uh, ja, ik vind ook dat, je, dat, er, dat het goed is om, om zorgvuldig om te gaan met de grondstoffen die gebruikt worden om al die producten te maken. Want dat zijn allemaal uh, eindige voorraden. Ja. Dus daar moet je. Nou ja, het is verstandig om, om daar uh, wat zuiniger mee om te gaan. Dan uh, om het maar direct te verbranden als, als er een, een draadje ja. in het apparaat los zit. Ja. Nu hier. 49 andere plekken in Nederland. Ja. Buitenland. Ja. Van Sao de... Paulo tot uh, New York heb ik inmiddels begrepen. Uh, ja. En in Londen, in Keulen, Aken, Brussel, uh, overal. Maar het kan ook overal. Het is overal leuk. Want er zijn overal nog wel een aantal mensen die ja. die uh, vaardigheden hebben. En er zijn overal mensen met kapotte spullen. Dus als je die ja. bij elkaar brengt, dan heb je overal een repaircafé. Ik kijk nog even naar het laatje. Martin? Het werkt. Fantastisch. Ongelooflijk. Willy wortel. <laughs> Marty de Posma van het initiatief Repair Cafés leed of leiden, moet ik nou zeggen, Robert-Jan Boy rond. Misschien leed hij er ook wel onder. Rond in het Repair Café in Meidrecht. Way you verdwijnt langzaamaan. Gloria Jones schreef in 1965. Nou, ze schreef zelf niet, maar ze zong in 1965 het nummer... dat geschreven werd door Ed Coop. Een Ed Coop die vroeger bij de Four Preps heeft gezeten... dat zegt u allemaal niks, mij ook eigenlijk eerlijk gezegd niet. En de hand weer het nummer Tainted Love... werd een uh, grote hit door Soft Cell in 1981. In Italië noemen ze het al Mojopoli. Naar Luciano Moggi, de manager van het voetbalclub Juventus. Een ouderwets Italiaans maffia-epos dat draait om één vraag... Is het waar dat Juventus, Milan, Lazio Roma en Fiorentina... scheidsrechters in Italië hebben omgekocht en beïnvloed? Ja, laat het antwoord op de vraag... die het toenmalige Actualiteitenprogramma 2 vandaag in 2006 stelde. De Italiaanse clubs die werden zwaar gestraft... en kregen strafpunten of zelfs degradatie aan hun broek. En toen volgde daar deze zomer weer een omkoopschandaal... dat de deelname van Italië aan het EK zelfs even in gevaar leek te brengen. Het manipuleren van wedstrijden beperkt zich niet alleen tot Zuid-Europa. Ook in Nederland is het een en ander onderzocht. Maar bewijzen voor wat dan heet matchfixing zijn niet gevonden. Zijn wij zo netjes of weten we het goed te verbergen? Daarover praat ik met Iwan van Duren. Hij is journalist bij Voetbal International en co-auteur van het boek Voetbal en Mafia. En hij zit in een studio in Nijmegen. Goedemorgen meneer van Duren. Goedemorgen. Alex. Met, uh, met Zuid-Europa, uh, met het Italiaanse Napoli. Dit weekend werd bekend dat de voetbalclub al daar verdacht wordt van omkoping in het seizoen 2009-2010. Dat moet u nauwelijks verbaasd hebben, toch? Nee, nee, nee, absoluut niet. En, uh, nou, nou, in uh, Italië, Italië is, uh, heeft het geluk uh, dat daar uh, de justitie heel veel ervaring heeft met maffia. En daardoor de onderzoeksmethodes en dergelijke, de dus daar, daar pakken ze meteen goed, goed aan. En daar komt het ene naar het andere, schandaal komt er naar boven. En uh, eigenlijk is er de laatste tien competities altijd wel wat gebeurd... waardoor je af mag vragen uh, wie is nou eigenlijk echt kampioen geworden. En uh, uiteindelijk zie je ook in Italië de tribunes steeds leger worden. En uh, op een gegeven moment heb je het wel gehad als supporter natuurlijk. En in, en in en dit geval ging het dus over een wedstrijd van Napoli tegen Sampdoria. En Sampdoria ja. won die wedstrijd. Ja, wat kan een faro onder andere een wereldberoemde speler in rondliep. Ja, dat was handig voor Sampdoria om die wedstrijd te winnen. En, uh... Uh, de lijntjes liggen er dan. En, en, uh, en dan uh, willen een aantal spelers wel even wat minder hun best doen. In ruil voor wat anders. Alleen dat soort dingen krijg je natuurlijk nooit boven water. Uh, als je het spelers gaat vragen. Nee. Want dan zeggen ze allemaal nee. Maar het is wel heel erg triest. En kijk, we hebben afgelopen weekend in Nederland... We hebben gisteren Ajax, Feyenoord gehad of Feyenoord Ajax. Dan wordt er een, een scheidsrechter geeft een tweede gele kaart. Waar veel, nou, wij zitten er nog gezellig met z'n allen over te discussiëren. Omdat het is dan nog de charme van het voetbal zeggen sommigen. Ja. Maar als je dit natuurlijk tien keer meemaakt, dan ga je er heel anders naar kijken. En U vertrouwt en, uh, ook niet die tweede gele kaart gisteren? Nee, om, om nee, nee, nee, ik wil eigenlijk, uh, even, eigenlijk zeggen dat het zo fijn is dat wij het er nog over hebben... of het uh, de fout was van de scheidsrechter of niet. En dat je in heel uh, Azië, maar ook in Italië en andere landen... inmiddels eigenlijk niemand meer denkt aan een de fout van de scheidsrechter... maar direct denkt aan omkoping. En uh, je ziet in uh, bijna alle EU-landen zijn inmiddels uh, matchfix-schandalen naar boven gekomen. En dat waren ook uh, landen als Finland, Duitsland, noem maar op allemaal. Dus niet, echt, uh, niet alleen Griekenland... waar. waar waar we altijd onze pijlen op richten. Dus het is een hele zorgelijke situatie. En wij gaan hier ook mee te maken krijgen. En Sandoria, die verzekerde zich uh, door die winsten van deelname... de voorronde van de Champions League. U heeft ja, en dat, dat gaat over miljoenen. Ja. U heeft dat boek samengeschreven met uw collega Tom Knipping. U heeft ja. onderzoek gedaan naar manipulatie van wedstrijden. Mm -hmm. En die bevindingen staan uh, in... We schieten je kapot. Voetbal en maffia gaat eraan vooraf. Hoe ja. verrot is dat voetbal? Ontzettend verrot. En uh, dat, kijk, ik ben maar, ik ben een journalist, maar uh, Platini, de baas van het voetbal in Europa, Blatter wereldwijd, die zeggen allebei: het is het grootste gevaar wat er ooit voor het voetbal heeft bestaan in de hele geschiedenis. Uh, want het is zoveel, vele malen groter dan, dan wij, wij. hebben eigenlijk geen idee wat er aan de hand is. En uh, dat is een beetje het grote probleem. Daarom hebben we ook het boek geschreven om een soort bewustwording te krijgen. We zijn een aantal jaar geleden met Belgische Chinezen gekomen. Dat was eigenlijk het eerste signaal overlangs de... wat zijn Belchinese voor de mensen die dat niet weten? Nou, dat zijn, uh, dat zijn uh, eigenlijk vaak jonge jongens die voor bedrijven... van seconde tot seconde de wedstrijden uh, bijhouden... en doorgeven aan, uh, aan, aan gokcentra. En daaruit blijkt al, en dan zie je bijvoorbeeld vrouwenvoetbal... bij juniorenvoetbal in Nederland. Daar wordt er massaal op gegokt in China... En je kunt niet alleen gokken op de uitslag, maar ook of iemand uh, uh, een ingooi heeft of een gele kaart. Maar wacht even, vrouwenvoetbal ja. en juniorenvoetbal in Nederland? Ja, ja, en ook op de hoofdklasse. En we zijn zelf ook naar Azië afgereisd en het gaat om veel geld. En dan denk je natuurlijk, die journalist is gek. En dat is natuurlijk altijd met de eerste die ermee komt, die is altijd gek. Maar uh, bezoek aan Interpol en Europol, die, uh, daar werd het ook bevestigd. En daar schrokken we eigenlijk nog erger van. En die Chinezen die staan langs de kant van, de, uh, van het veld en die geven dan... Ja. Ja? ja, ook al van de Jupiler Ja, dat heeft de KVB ook gesignaleerd, hoor. En daar werd toen heel jolig op gereageerd. Hoor. Ik weet nog wel, we hadden met carnaval grote wagens rondreden met uh, met Bel Chinezen. Maar uh, oh, dat was onder andere in Groesbeek heb ik dat toen gezien. Uh, heb ik heb ik mijn eigen ogen gezien, maar ook in, in Limburg. Dat was vlak voor carnaval dat we daarmee kwamen met yeah. die Dels chinezen Dat zorgt voor veel hilariteit. Maar het was wel een serieuze indicatie... als je bij alle wedstrijden die mensen ziet staan. Dan is de KFB-mensen ook gesignaleerd, hoor. En uh, ze zijn er ook altijd. Dat geeft eigenlijk, zijn. doen die mensen niks, geen kwaad. Het geeft alleen aan hoe ontzettend veel belangstelling er is... om te gokken op uh, voetbal in Nederland. Ja, de eerste uh, kaart hoef je nog niemand voor om te kopen, toch? Uh, nou ja, kijk, als, als jouw broer bijvoorbeeld bij MVV2 zou spelen... Ja. En, uh, en, uh, en die zit in de dingen en ik bied hem 5000 euro aan... om snelle overtreding te maken, dan zal hij denken... ja, maakt het ook uit. Maar ik wij kunnen wel, als... ja. Ja, precies, en dan kunnen jij en ik samen 10.000 euro inzetten... op een eerste gele kaart voor MVV2 in de achtste minuut. En pakken dan 80.000 euro. Dus ja, kijk... Uh, ja, waarom zitten we eigenlijk dit werk te doen? Hè? Maar, maar zo makkelijk gaat het. En dan denk je, die, die man is gek. Maar uh, bij Interpol, Europol, die zitten er al heel lang bovenop. En die, die, dat is echt schrikbarend. Die zeggen ook, uh, dit, de oude drugshandel in de wereld, die netwerken... die zijn zich allemaal massaal op het gokken gaan storten. En, en, er, wordt zoveel, er gaat miljarden in om. En, die en dat gaat dan ook zijn... zover dat, dat ze zeggen, we schieten je kapot? Nou, wij hadden twee mensen. Kijk, het is een beetje... We hebben nu die hele Lance Armstrong-toestand. Dat de journalistiek wordt verweten. Dat ze daar hebben gefaald. Maar kom er maar eens achter. En wij zijn, we hebben twee afspraken gehad. Uh, nou, sowieso spelers die worden daarmee bedreigd. Uh, dat sowieso. Maar wij hebben ook twee mensen gehad die wel wilden praten. Eén in de Zwitserland. Die is naar zijn voorzitter gegaan, een jongen. Van ja, nou ja, ik heb ook, uh, die maffia die stond aan de deur. En ik heb één keer geld gepakt. Ik kon er niet meer uit. Voor we er waren werd die jongen uit de Rijn gevist. En die liet een vrouw en twee kinderen achter. achter. Uh, twee maanden later was een Hongarije man die wilde erover praten. En die sprong van zijn eigen flat af. Dus het is ook echt, in heel veel landen is het uh, top. Uh, de de EU is er ook heel erg mee bezig, voornamelijk Nederland Emin Boscoer... Uh, om dit uh, serieus onder aandacht te krijgen. De KVB heeft gelukkig nu ook Interpol uitgenodigd... Uh, om in november alle clubs te gaan informeren van let op je spelers... en let, nou, ook op scheidsrechters moeten ze zelf letten natuurlijk. Het is iets wat je niet ziet. Het is ja. eigenlijk de makkelijkste misdaad ooit. En bij welke vrouwenvoetbalwedstrijd is bijvoorbeeld iemand omgekocht? Een speler of een speelster of de scheidsrechter of een bestuurslid? In Nederland? Ja. Dat weet ik nog niet, anders zou ik het uh, onmiddellijk publiceren. Het probleem is altijd als je gaat vragen ben je omgekocht, dan zegt uh, niemand die zegt wat, en dat is wel heel vervelend. En nu heeft de uh, minister Schippers, we zijn bij de Kamer geweest, ook bij de EU, en uh, die hebben dat wel opgepakt. Minister Schippers heeft een groot onderzoek uitgeschreven, maar zij is eigenlijk niet degene die dat moet doen, dat moet meneer op te doen. Ja. En uh, het is iets, echt iets van justitie, dit gaat sportbonden en ook sportjournalisten eigenlijk ver boven, boven hun hoofd. Zij oh, dus heeft en... natuurlijk het gedeelte van het ministerie van Sport onder haar beheer. Ja, dat klopt inderdaad, alleen die, die... Die, die kunnen verder niks. Dus Er wordt nou een groot onderzoek er uitgeschreven en dan gaan ze iedereen vragen uh, hebben jullie er wat mee te maken gehad? Ik denk dat ik het antwoord wel in kan schatten. Uh, daar ga je niet snel over vertellen. En je ziet in alle landen in Europa, Nederland is eigenlijk een van de weinige landen waar justitie er niks mee doet. En pas dan, als je kan gaan tappen en, en noem maar op, hè, als je dat soort middelen in kan gaan zetten, uh, dan, uh, dan zie je overal de grootste zaken aan het rollen komen. Dus tot het zover is, zal er in Nederland blijven in een uh, soort Efteling leven waar niks gebeurt. Maar hebt u zelf nog gevaren uh, gelopen? met het onderzoek, met het schrijven van het boek? Uh, nee, ik ben wel een aantal keren geattendeerd... onder andere door, uh, door Europol... en ook, noem uh, maar op, van pas een beetje op waar je rondloopt. Want we zien jou rondlopen op plekken uh, die zijn niet zo handig... Uh, en weet wel waar je mee te maken hebt. En verder wel een aantal bedreigingen... En die vind ik dan wel, kijk, als voetbaljournalist je hebt, ja, dan, dan ben je al gewend aan wat primaire reacties om je heen, natuurlijk. Zeker tegenwoordig via Twitter en noem maar op allemaal. Dus daar moet je niet, niet moeilijk over doen. Maar nu voelt het wel uh, in, de, in de loop van dat we dat boek aan het schrijven waren, dan voelen die bedreigingen wel anders. En uh, ja, en dan is het ook uh, niet voor niks dat er ook in de EU wordt gezegd: dit moet je niet aan journalisten overlaten. Ook in de laatste rapporten. Dat is veel te gevaarlijk. En, uh, maar we zijn bezig met een ander boek, Voetbal en Mafia in de Lage Landen. Dat gaat over matchfixing in Nederland. In België. Jij ja, komt er nog dichterbij natuurlijk. Noem het nou jou uit het nieuwe boek? Uh, ja, dat kan, dat, dat kan nog niet. Die zaken lopen allemaal. Nou, bijvoorbeeld, uh, één ding kan wel, dat was in het vorige boek al, was een zeker Paul R., uh, die vanuit Nederland uh, wedstrijden in de Bundesliga en in Zwitserland fikste, ook betaalde. En we hebben dat ook allemaal via dossiers in Duitsland terug. Die is net opgepakt voor een kunstroof in Leerdam een tijd geleden. Die, uh, en die, uh, die man die is nu dus eigenlijk in Nederland. Duitsland wil zijn uitlevering. Daar zitten heel veel... Die heeft ook gezegd, ik heb in Nederland ook wedstrijden gefixt. Dus daar zijn we onder andere mee bezig. En die zaken lopen nog. En dus we volgen dat op de voet. En verder komen er ook andere fiksschandalen uit Nederland. Die vanuit Nederland werden gericht uit 1995 al. Uh, want iedereen denkt dat het hier nooit is gebeurd. Maar dat is niet helemaal waar. Ja. En... Uh, maar ja, dat is dus een enorm iets een raar iets. Je wordt journalist, sportjournalist. En, uh, en uh, ja, net zoals jij vroeger ook... Uh, ik kan me herinneren dat jij ook van langs de lijn veel hebt gedaan. Mm -hmm. uh, en uh, je komt in die stadions. Ik vind het hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment is de romantiek er wel goed vanaf. Maar in mijn tijd gebeurde dat echt niet... Uh... <laughs> ook is de voetbalbond die zegt dat ze preventieve maatregelen heeft genomen, zoals een tiplijn waar verdachte zaken kunnen worden aangemeld en ja. scheidsrechters die worden pas uh, aangesteld op een laat moment voor duels, zodat Klopt. ze niet ja. van tevoren beïnvloed kunnen worden dus de KNVB doet er zelf ook wat aan en de vraag is natuurlijk wat het rapport van Schippers oplevert, alhoewel dat eigenlijk zou moeten worden opgepakt door opstelten mag ik Iwan van Duren danken ja, als ik hartstikke, uh, hartstikke hartstik graag gedaan Gefeliciteerd nog met je Marconi uh, <laughs> prijs. <laughs> Journalist <laughs> bij Voetbal International en co-auteur van het boek Voetbal en Mafia. En er volgt nog een boek. Zometeen nog. Duitsland wil zijn goudstaven overal vandaan halen. Moet Nederland dat ook gaan doen? En Skyfall, de nieuwe bondfilm, als marketingoffensief. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Den Haag wordt achter gesloten deuren vergaderd door de fracties van VVD en PVDA over het concept regeerakkoord. Rutte en Samson werden het de afgelopen dagen eens. En de fracties krijgen nu de gelegenheid om te zeggen wat ze ervan vinden. En vanmiddag praten Rutte en Samson weer verder. Israël heeft luchtaanvallen gedaan op doelen in de Gazastrook. Een raketinstallatie en twee andere doelen zijn beschoten. En die aanvallen volgden op raketbeschietingen vanuit de Gazastrook op Israël. Donderdag werden Hamas en Israël het nog eens over een staart het vuren. Advocaat Bram Moscovits heeft geschikt met de Belastingdienst... over de boetes die hem zijn opgelegd. Over de hoogte van die schikking wil Moscovits niet zeggen. De Belastingdienst had hem zo'n 400.000 euro aan boetes opgelegd voor fraude. En 600 medewerkers van Rijkswaterstaat zijn weer aan het werk gegaan... in de zogenoemde triltoren langs de A12 bij Utrecht. Dat kantoorgebouw werd in juni ontruimd omdat medewerkers het voelden trillen. En een onderzoek bleek dat dat kwam door het bakje van de glazenwasser. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Zometeen in Canada bidt de politiecommissaris tegen criminaliteit. Het zal wel een schietge beetje zijn. Even een heel lekker slepend nummer van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. zijn 1985. Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Vara. De de wereldontvanger Willem Frank de Nootje gaat naar Canada. Ja, naar de, de, de Canadese stad die volgens de misdaadstatistieken... de gevaarlijkste stad van het land is. De stad waar dan verhoudingsgewijs de meeste moorden... en gewelddadige overvallen worden gepleegd. En die stad is Winnipeg. Net zoveel uh, inwoners als Amsterdam. Alleen werden in Winnipeg in 2011... meer dan twee keer zoveel moorden gepleegd. Nou, Het imago van die stad is niet geweldig... maar het is nou ook weer niet zo dat je daar... Uh, altijd moet vrezen voor je leven. En deze maand uh, heeft Winnipeg een nieuwe politiechef gekregen, die van Kloenis. En commissaris Kloenis heeft direct een spraakmakend idee gepresenteerd om de misdaad in zijn stad te bestrijden. Ja, en ik weet het, want ik heb het net gezegd: het is bidden. Hè? Waar, waar, waarom bidden om een misdaad te bestrijden? Um, nou, dat, dat legde hij uit in een, in een interview dat commissaris Kloenis onlangs gaf in een uh, christelijk online magazine. Nou, dat, uh, dat veroorzaakte nog wat ophef. Uh, alle in, nationale media die sprongen er bovenop. En hij gaf een. Uh, Clunis, die gaf een um, een interview aan CBC, de publieke omroep, en daar legde hij nog eens uit dat criminaliteit niet minder wordt als je alleen maar meer agenten de straat op stuurt. People believe that if we put more officers on the street, that will be the resolution to crime in our city. I truly do not believe that, because if you're a person of faith, you must believe that there's good and evil in the world, and in the physical sense, there's only so much that you can do against evil. So I believe you truly have to pray against some of the things that we see occurring in our city. Volgens de nieuwe commissaris is het kwaad er niet alleen in fysieke vorm... in de vorm van overvallers en moordenaars... maar ook een spirituele vorm van kwaad. En die moet je bestrijden door middel van gebed. En Cloines die zou graag zien dat buren elkaar niet haten... en elkaar naar het leven staan, maar bidden voor elkaar... en bedenken wat ze kunnen betekenen voor het welzijn van hun stadsgenoten. Als je voor je dan je, oké, ik praat, maar hoe kan ik nou praktisch iets doen... om well te Dus ik denk dat als we een gemeente hebben... die consistently voor elkaar. Hopefully, we we'll now see the physical reduction of crime and violence in our city. Start praying. Ja, als die gemeenschap nadrukkelijk gaat, gaat bidden... dan hoopt Kloenis dat de criminaliteit en geweld in de stad zullen verminderen. En hij raadt dan ook zijn, zijn, stads, zijn stadgenoten raadt hij aan om te beginnen met bidden. En daarnaast zegt hij... Ja, ik kom natuurlijk ook nog gewoon in actie met mijn politiekorps. Het moet wel een diepgelovig man zijn, hè, deze politiecommissaris. Ja, hij heeft, hij heeft 25 jaar carrière gemaakt bij de politie... waarvan 14 jaar als, als kapelaan bij het korps. En hij zegt zelf ja, dat zijn, zijn christelijk geloof... dat dat de basis vormt van alles wat hij doet... En dat hij gelooft er ook in dat hij deze positie, deze toppositie heeft bereikt. Ja, dat heeft hij eigenlijk te danken aan een hogere macht. Maar het is op zijn zachtst recht toch opmerkelijk dat een politiechef gebeden in wil zetten om de criminaliteit te bestrijden. Hoe wordt daarop gereageerd in Canada? Ja, het is opmerkelijk. Het heeft dus ophef veroorzaakt. Hij, klinkt, hij kreeg flink wat kritiek over zich geven vanwege die oproep voor gebed. Eh, onder andere van de in Canada bekende commentator en ethiekprofessor Arthur Schaefer private Niemand heeft hem aangewezen als onze zielspolitie, al dus ethicus Arthur Schaefer. Hij zegt: ja, mensen in een publieke functie die dan tegelijk diepe religieuze overtuiging hebben, die moeten leren om die twee van elkaar gescheiden te houden. En dit, de, wat, wat, uh, wat deze ethicus ook nog zegt, is ja, dit pleidooi van Kloen is... dat had hij meer verwacht in een land als, uh, als Iran of zo. Uh, en dan is er een columnist van het dagblad The Winnipeg Sun. Hij schrijft... Commissaris, ik verwacht niet uh, dat het moordende, verkrachtende... krekverslaafde tuig zal luisteren naar uw gebeden. Die mensen zien zichzelf niet echt als uh, ontzettend gelovige mensen. En Jessica Bushi, zij woont in de verpauperde wijk North End... net buiten het centrum. Zij heeft hier ook een hard hoofd in. The North End is so corrupt with... Ja, het is allemaal zo verdorven daar, zo gewelddadig. En er is zoveel criminaliteit in haar wijk, North End. Daar zullen die gebeden weinig uitmaken, denkt Bushi. En volgens haar is het juist een persoonlijke beslissing... om het criminele te pad te verlaten. En het staat los van, uh, van al die gebeden. Veel kritiek dus op dat voorstel van die nieuwe politiechef in, in Winnipeg. Zijn er ook Canadezen die zijn pleidooi ondersteunen? Ja, hij krijgt natuurlijk steun vanuit de... Uh, Christelijke hoek, dat zou je niet verbazen. Monseigneur uh, Michael Bujatschok van de katholieke kerk in Winnipeg... die schaart zich achter de politiecommissaris meditation. of tells us of Ja, de monseigneur zegt: ja, of het nou, of, of je nu uh, in gebed gaat of dat je mediteert. Het, het zegt iets over je innerlijke zelf. En volgens hem is de samenleving erbij gebaat als mensen meer doen aan zelfreflectie. En die steun komt niet alleen uit het katholieke hoek. Sisi bijvoorbeeld, zij, uh, zij leiden een crimineel leven. Ze zat in de drugs en uh, een gewelddadig leven leidde ze. Drugs, uh, possession of drugs, to selling drugs, to firearms, to robberies. I think it's a great concept. I mean, certainly it, it uh, ended violence in my life for me and how um, how I acted violent, violently towards other people. Deze Sisi, zij is nazaad van de oorspronkelijke Canadese bewoners... de aboriginals. En door in contact te komen met die oude tradities... zoals bidden tot de schepper, zegt zij... heeft ze haar gewelddadige leven achter zich gelaten. En zij vindt dat idee van de, van de politiecommissaris van Winnipeg Pek... juist ja, een goed concept. Dat vinden trouwens meer Canadezen. Als je afgaat op alle reacties... en er zijn er nogal wat van gekomen op de nieuwswebsites... en uh, internetpeilingen die je dan ziet... Uh, niet dat ze direct massaal zullen gaan bidden... maar blijkbaar vinden ze het wel een goed idee... om af en toe bij stil te staan wat ze samen kunnen doen... om hun stad veiliger te maken. En... Dat is volgens mij precies wat die politiecommissaris voor ogen had. Dankjewel, Willem van ten Noot. De Gids. De Duitsers willen hun geld terug. De Duitse Rekenkamer heeft de Duitse Bank de opdracht gegeven... het goud te tellen en te controleren. Dat is namelijk nog nooit gebeurd. Als er dan de actiegroep Haal ons geld naar huis ligt... wordt ook alle Duitse goud uit het buitenland teruggehaald. Dat is misschien ook een ideetje voor Nederland. Dat ga ik vragen aan politicoloog Sander Boon. Meneer Boon, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een verstandig idee van die Duitsers? Stellen of, of dat goud er nog allemaal wel is? Nou, ik denk in, uh, dat het absoluut een goed idee is om eens even in ieder geval te controleren of als het licht uh, van goede kwaliteit is. Waarom zouden ze twijfelen dan? Het is uh, nog nooit gecontroleerd. Uh, er komt iedere keer een brief van ja, er ligt goud en het ligt hier veilig. Uh, maar voor de rest is er nog wel nooit een, een audit geweest van, uh, van mensen om te kijken of het er daadwerkelijk ligt. Een audit is een onderzoek. En weten ja. wij in Nederland wel hoeveel goud we hebben? Ja, we weten heel goed hoeveel goud we hebben. We weten ook uh, waar het ligt. Maar ook in, uh, in ons geval is een, uh, een echte audit niet uitgevoerd. En waar ligt ons goud dan? Het ligt in, in Engeland, uh, in New York en in Ottawa, in Canada. Ergens onder de grond? Uh, nou ja, ik mag hopen dat het veilig ligt in kluizen. En uh, in New York bijvoorbeeld is dat inderdaad onder de grond. En hoe ligt het dan bij? Een grote berg staven met een briefje van Nederland erop? Ja, in principe is het niet zo heel moeilijk. Op elke goudstaaf uh, staat een nummer. Dus je kunt in principe allemaal uh, lijsten hebben met, uh, met goudstaven die van jou zijn... Uh, het vreemde is dus in het geval van in ieder geval Duitsland dat dat uh, uh, niet het geval is. Dus ja, je moet maar afvragen of dat, hè, het is niet zo moeilijk om dat te doen en toch is dat niet gebeurd. Hoe bedoelt u dat in, in het geval van Duitsland? <laughs> nou, dat er geen uh, uh, lijsten zijn van, van baannummers uh, waardoor je kunt opmaken dat uh, datgene wat van jou is daadwerkelijk daar ligt en, en, en te controleren is. Dus daar kan je ook nog ineens aanspraak op maken op momenten dat het uh, misschien gestegeld oplevert? Nou, ik denk dat ze dat zullen ontkennen. Ik denk dat er heel duidelijk uh, wordt gezegd dat het goud er ligt, dus dat dat moet je dan maar vertrouwen. Maar um, uh, of het er daadwerkelijk ligt, uh, dat is dus de grote vraag. En daar heeft de Rekenkamer in Duitsland nu ook uh, vraagtekens bij gezet. En moeten de Duitsers zich daar zorgen over maken? Als het er niet zou liggen of als, ja, het, als ja. datgene wat er ligt uh, uh, misschien is geleased, uh, uitgeleend door de Amerikanen. Dat, dat, dat weet je dus niet op dit moment. Ja, dan moet je je afvragen of dat uh, daar wel veilig ligt. En dan kun je het maar beter terughalen en hopen dat dat dan ook kan. Want in Duitsland ligt het op dezelfde plek als het Nederlands geld. Nou, het ligt bij de de de, de, de, de, de centrale bank van Duitsland. Maar ook in New Duitsland. York en ook in... Uh, ja, dat is in, in, uh, in West Point. Dat is een. Uh, kijk, ik geloof dat een, een gedeelte van Duitse goud ook nog in Parijs ligt. Dat um, is allemaal een erfenis nog van de Koude Oorlog. Dat, uh, dat het goud mogelijk geconfiskeerd zou kunnen worden door de Russen als ze Duitsland binnenvielen. Uh, maar goed, die, die oorlog is nu natuurlijk voorbij, dus het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin om dat nog in het buitenland te hebben. Terwijl je dat zelf misschien heel goed uh, nodig gaat hebben in de toekomst. En in Duitsland wordt er dan ook geroepen dat het goud fysiek terug moet naar, naar Duitsland. Ja, want dat is het mooie van goud. Het, is, het kent geen zogenaamd tegenpartijrisico. Uh, het, uiteindelijk, als je het staafje goud in je hand hebt, dan is het van jou. Het is dan geen belofte. En zolang het in het buitenland ligt en je hebt een papiertje met de handtekening: het ligt hier veilig, dan heb je dus tegenpartijrisico. Want je moet je afvragen of het er daadwerkelijk wel ligt. Nou ja, en anders dan is het geleased. En anders jezelf. is het geleased, maar dan, dan is dus rechtmatig... dat goud ook al naar een andere partij. En, en dan moet je maar kijken of je dat bij die andere partij vandaan kunt halen. Uh, wellicht heeft die andere partij dat goud gebruikt om juwelen van te maken. En dan staat er wel de belofte dat het terugkomt. Maar dan is het wel erg moeilijk om het uit de markt nog terug te halen. Ik heb u eerder gesproken, begin dit jaar, meen ik mij te herinneren... en toen ging het over de koppeling van het goud... Aan, aan een munteenheid. En, en, ja, toen is het in, in het verleden twee keer misgegaan. Het was eerst gekoppeld aan het Engelse pond en daarna aan de dollar. Ja. En zowel de Engelsen als de Amerikanen hebben ons bedonderd. Uh, nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, dus in die zin moet je ook uh, afvragen of dat niet in de toekomst nog een keer zou kunnen gebeuren. En wat heel interessant is dat nu de discussie speelt. Het kwam afgelopen weekend uh, de econoom Sylvester Eifinger die opperde dat dat goud moet worden gekoppeld aan staatsobligaties. Uh, aan staatsleningen om het vertrouwen in staatsleningen weer uh, uh, groter te maken. Ja. Yeah. Maar dat betekent wel dat het goud fysiek in je eigen land aanwezig moet zijn. Want anders zullen beleggers die intekenen op een staatsobligatie. dat vertrouwen dus niet hebben. En dan, dan heeft het geen enkele zin. Dus ook in, in, in deze op, de, de optiek zou dat goud gewoon terug moeten komen. En dan gewoon in een vliegtuig of in een zwaar bepanzerde boot? Nou, vaak gaat dat in plukjes, omdat het uh, toch vrij kostbaar is. En dat kan uh, per vliegtuig of per boot. En dat gaat dan met enkele uh, uh, tonnen tegelijk. Hè. Bijvoorbeeld 50 ton. Nou, ligt van Duitsland 1500 ton uh, uh, over de grens. Dus dat zijn nogal wat vrachtjes, maar dat is goed te doen. Maar de Duitse Bank, zag helemaal niks in die plannen? Dus uh, gaat het gebeuren? Ja, dat is natuurlijk. Kijk, ze hebben wel gezegd van nou, we zijn bij wet niet uh, gehouden aan een uitspraak van de rekenkamer. Uh, maar om, om zich tegemoet te komen, gaan wij 50 ton per jaar terughalen om uh, te controleren op echtheid. En dat is een tiende van, van uh, de hoeveelheid die er ligt. En uh, kijk, het is natuurlijk ook logisch. De Bundesbank is, is, is, is gehouden aan, uh, aan, aan vertrouwelijkheid. En, en als je nu zou zeggen ik haal alles terug, dan uh, vergroot je het vertrouwen uh, in de financiële markten natuurlijk niet. Dus als je het doet, doe je het in padjes en in het diepste geheim. Uh, ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Afgelopen zomer was uh, Hugo Chavez van Venezuela... Die, deed dat in het, uh, uh, uh, die heeft het goud teruggehaald uit Engeland, 300 ton. Um, en dat heeft nogal wat teweeg gebracht. Niet alleen in de goudmarkt, maar ook in de financiële markten. Dus een uitspraak van de Bundesbank zou daarin uh, uh, groot nieuws zijn. Hartelijk dank, Sander Boon. Dank u wel. De kick nu met Cleopatra. I'll help Reclame deskundige Charles Bormand zit, zit hier. En wat zei je nou over die muziek? Nou, elke keer als ik aan de beurt ben, heb je dus weer van die ouderwetse muziek. En of dan is het echt oud. En nu is het weer eigenlijk, ja, lijkt heel erg oud natuurlijk weer. Want het is ook een soort muziek wat je bij de Beatles hoort. Een beetje dat jaar 60-souwtje. Maar je zei oude lullen muziek, zeg. Dat zeg ik niet voor een open microfoon. Er is een nieuwe James Bond film uit, en die heet Skyfall. En veel het reclame over en rond die film is overweldigend. Dat is ook wel te begrijpen natuurlijk, want het is precies 50 jaar geleden dat de eerste Bond film uitkwam. James Bond als marketingmachine, daar ga ik het over hebben met Charles. Was jij als jonge, jongen, jongen, besmet met het Bond-virus? Nou, niet besmet, maar ik herinner mij, 4 juni 1965, ik werd 7 jaar, en ik kreeg een autootje een Corgitoids-autootje, een Austin Martin DB5... met allemaal knopjes erop. En onder andere het belangrijkste knopje was... dan kon je een dakje open laten klappen... en een een ventje in een blauw pakje met een pistooltje... schoten uit <laughs> uit dat autootje. O, dat poppetje was je op een gegeven moment ook altijd kwijt. Uh, maar dat was eigenlijk... het was de beroemde Austin Martin van James Bond uit Goldfinger. De film die in 1964 in, productie, of in de première was gegaan. En dat was mijn allereerste confrontatie met het fenomeen 007. Want als zevenjarige mocht je natuurlijk nog niet naar die film toe. Nee. En bovendien ook veel te spannend voor je. Ja. Met Skyfall gaan, gaan alle remmen los op het gebied van reclame en merchandising, zei ik al. En dat gebeurt zowel binnen als buiten de film. Eerst even binnen de film. Wat gebeurt er? Dan zien we het fenomeen product placement. Product placement is dus het tonen van je product in de film of in een tv-programma of wat dan ook. In ruil voor betaling, hè, sponsoring. Nou, wat zien we? We zien dat James Bond pakken draagt, uh, dassen over hem en zonnebrillen op heeft... Van uh, de Amerikaanse modeontwerper Tom Ford. Hij telefoneert met de Sony Xperia via smartphone de officiële bondtelefoon... Q, hè, zijn, uh, uh, zijn uh, uh, uitvinder eigenlijk, die bedient zich van allerlei Sony vaio computerapparatuur uh, James Bond drinkt opmerkelijk Heineken-bier. Ja. Uh, niet langer Martini, zeker not Sturt, maar Heineken. Heineken is een hele grote sponsor van deze film. 35 miljoen euro hebben ze erin gestopt bij de 30%. Dat een beetje minder, minder, of niet? Ja, daar ja, kom ik straks wel even terug. Okay. Ik vind dat ook minder. Maar goed, 30% van de productiekosten wordt betaald door Heineken. Uh, James Bond heeft op zijn pols natuurlijk altijd een mooi klokje. Dat is. Uh, Wederom een Omega, en dit keer een Seamaster uh, Planet Ocean. Uh, hij rijdt natuurlijk weer in zijn Austin Martin DB5, uh, maar hij rijdt ook weer in een Range Rover Evoque. Hij rijdt ook nog op een, op een motorfiets, de Honda CRF250R. En hij is opvallend vaak in China. En dat hebben ze weer gedaan om uh, de Chinezen te paaien. Uh, om in de smaak te vallen met James Bond op die belangrijke Chinese markt. En wisselen die producten vaak bij elke nieuwe Bondfilm? Er zijn een aantal uh, merken die behoorlijk uh, zeg maar, uh, ingeklonken zijn om het zomaar te zijn. Sony al sinds 2002, als sinds Martin natuurlijk al vanaf 1964. Uh, uh, klokjesmaker Omega sinds 1995. Daarvoor was eigenlijk James Bond een Rolex drager. En Philips is ook een paar keer sponsor geweest. In 1989 in Lines to Kill met een autoradio, zag je dan duidelijk een beeld. En in 2002 met Dine Other Day met een scheerapparaat. The chance to be part of a technological innovation like this... only comes around once in a lifetime. Are you here for a reason? You better believe it. The new fill shave Number one. Ja, dat was de fill -shave. Uh, Maar goed, het belangrijkste product natuurlijk voor James Bond... is natuurlijk uh, zijn pistool. Uh, hij heeft een Walter PPKS. Dat heeft hij al uh, sinds 1962, sinds Dr. No. Daarvoor had hij een uh, Beretta. En uh, we laten even horen dat hij uh, die Bretta moet inleveren voor die PPKS. En uh, een stukje uit Dr. No en een stukje uit Skyfall, want Hij gebruikt het dus nog steeds. Wouter PPK. 7.65 mil with a delivery like a brick through a plate glass window. The American CIA swear by them. Welcome to the new MI6. Author PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, je so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal yeah. statement. Kijk, dit laatste stukje is uit, uh, uit Skyfall. Dan krijgt hij een PPKS. En dat is een uh, pistool wat speciaal uh, zeg maar, op zijn hand reageert. Hij kan er alleen maar mee schieten, zeg maar. En dat is allemaal binnen de film. Maar daarbuiten uh, gebeurt natuurlijk zo mogelijk nog meer. Los van de reclame over de film zelf. Ja. Allemaal inhakers zijn er Champagnehuis Bollingen met een speciale limited 007 edition. O.P.I. of O.P. speciale nagellak... ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van James Bond. Swarovski heeft een speciale 007-lijn. Procter Gamble kun je nu 007 aftershave, auto-toilet en douchejeel kopen. En Heineken natuurlijk in zijn tv-commercial in die trein. En misschien herken je dit ook nog wel... Nou, we horen, we horen de muziek, hè, de, be, bekende, het bekende soundlogo... waar we het vorige, keer over, uh, vorige week over gehad hebben van James Bond. Het is een guerrilla activiteit uh, die zich op het station van Antwerpen uh, voordeed. Reizigers moesten allerlei opdrachten uitvoeren. Het had niet in de gaten dat het om de film Skyfall ging. Uh, en dat is eigenlijk onderdeel van een hele grote wereldwijde campagne... voor Coca-Cola Zero rondom Skyfall. Dus Coca-Cola is het ook heel erg... En mee. doen die merken zo fanatiek mee omdat een Bondfilm hun imago opkrikt? Of omdat ze zeker weten dat de film veel geld Geld ja, het, het, tuurlijk. Het er het hun imago op. Ze kunnen er heel veel geld mee verdienen. Zowel de sponsoren maar ook de film zelf. Hè. Dus die hebben dat geld ook heel hard nodig. Dat geld dat Heineken erin stopt, dat uh, kunnen ze heel goed gebruiken. Uh, ze verdienen echt heel veel geld aan het maken van zo'n film. Maar naalak en bij Bond. Ja, dat is, daar heb ik ook een beetje een probleem mee. Moet dat nou wel? Ik vind uiteindelijk dat je toch moet zeggen, ja, je moet toch uh, bij het gevoel uh, van het product en de beleving van de klant blijven. James Bond staat natuurlijk is een gentleman in smoking. Er hoort Martini bij, champagne bij, dure horloges, dure auto's. Maar bier drinken uit een flesje en Coca-Cola Zero? Ik heb mijn twijfel. Reclame deskundige Charles Bormans over de marketing rond de nieuwe Bond film Skyfall. die in de nacht van woensdag op donderdag om 00.07 .00 te zien is in de Nederlandse bioscopen en daarna ook. Om even naadloos bij dit onderwerp aan te sluiten, vanavond op televisie komen in een Top Gear special alle auto's van James Bond langs. Die Austin Martins, de Lotus Esprit, dat is die duikbootauto. En u krijgt te horen wat de favoriete Bond auto is van de nieuwste James Bond, Daniel. Voor de liefhebbers om tien uur op BBC Two. Hebben we nog tijd? Ja. Het is goed als de Hedwigepolder alsnog onder water wordt gezet. Sjoerd Heining praat mee, gedeputeerde voor de VVD bij de provincie Zeeland. Het is de stem van Jurgen van den Berg, die komt zo meteen terug aan lunch. Surf naar de gids.fm. Nog een prettige dag. Nou, Radio 1 en de Politiek. Ik verklaar. Het is uh, radiostilte. Nog steeds. De radiostilte. Het is radiostilte. Heeft u wel eens gezien? Ten einde. Het is radiostilte, meneer Boom. Zou het helpen? In Den Haag is iedereen in gespannen afwachting van... de microfoons worden gericht. Het regeerakkoord. Nou, we hebben zondag elkaar gesproken, Mark Rutte en ik, en gezegd... dit moesten we maar doen. En ze lezen, lezen, lezen maar dat conceptakkoord. En wat staat erin? Ik ga naar boven. Vind je het goed? Tuurlijk. Vanmiddag na drie uur live vanuit Den Haag... alle ins en outs van het regeerakkoord. Ach, we blijven er natuurlijk de hele dag bij. Je hoort al het nieuws. Het eerst op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ik ben Hans Daniel Smit. Ik ondersteun het talent van de Stichting MS Research. U ook? Dank u wel. Hallo, Tom de Ridderen hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto: een tankpas van een bekend merk met 8 cent liter korting.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 Hij is toch omhoog naar 21 procent? Nee joh, niet voor iedereen. Hè? Ja. Oh. Wij snappen dat u het leven al duur genoeg vindt. Daarom denkt u btw vrij bij Tink... als u in oktober uw auto eruit laat repareren bij Autotaalglas. Kijk voor de voorwaarden op autotaalglas.nl. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Dit is Radio 1.